7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een aanval op een dorp in het midden van Mali zijn tientallen herders gedood. De burgemeester van het dorp spreekt van 110 doden en zegt dat er nog steeds lichamen worden gevonden. Het is daarmee een van de bloedigste aanslagen in het gebied, dat al tijden te lijden heeft van geweld tussen nomadevolken. In Mali is geregeld strijd tussen nomadevolken over de toegang tot water en land. Ook zijn er moslim-extremisten actief. In Londen zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de Brexit. Ze willen onder meer een nieuw referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Een online petitie om in de EU te blijven is door meer dan 4,3 miljoen mensen ondertekend. Volgende week stemt het lagerhuis mogelijk opnieuw over de Brexit-deal van premier May met de EU.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 Bij een waterpijpwinkel in Rotterdam zijn vanochtend twee handgranaten gevonden. De politie zette de straat af en evacueerde de bewoners van tien huizen. De granaten waren aan een rolluik van de winkel vastgemaakt. De explosieve opruimingsdienst heeft ze weggehaald en veiliggesteld. De waterpijpwinkel ligt tegenover een voormalige shisha-lounge, waar begin december een explosie veel schade aanrichtte.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, euro de, de, oh. yeah. de, de Euro Breakdown. Please fasten in your seatbelts. De in. De Euro Breakdown. Ah, heerlijk. Dames en heren, het is 4 over 7. Ik heb net een uur Nederlandse muziek aan moeten luisteren. Maar we zijn er eigenlijk de Euro Breakdown. Eindelijk de veertigste platen van de uur. Ja, ja, Oh, wat heb oh, ik er zo eens lang zin op in. naar uitgekeken weer? Een week oh. weer, hè? Ja, weer. echt waar. He heerlijk. heerlijk. Wat kan ik hier gelukkig van worden? Echt waar. Ja. Zeker. En ik zit weer met een volledig team. Ik heb weer volledig man-vrouwkracht. Dus we kunnen ook, je moet het maar een beetje spelen. Ja. Heerlijk. Ja. Oh, oh, yeah. oh, yeah. Heerlijk. Oh, wel lekker dat we weer even, we hebben even twee weken even een beetje uh, op halve kracht gedraaid. Ja. Al. We waren excuse, vleugellam excuse. We waren vleugellam maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Vleugel Ja, ik, ik, ik was twee weken. We waren wel lam. Ja, twee weken terug waren we wel iets meer dan. Een vleugellam. Heerlijk, oh, jongens, hey. Hey, dat en uh, heel veel meer. We gaan straks nog even lekker fijn over het weekend even bijpraten, want Fanny is natuurlijk ook weer terug. Patrick is ook weer hersteld, volgens mij. We zijn allemaal hersteld. En volgens mij is het nu gewoon uh, alleen vanavond weer, hè? Mogen we weer? Ja, het zou kunnen. Ja.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 Ja, oké. Dat is dan weer geen goed nieuws. Nee, nee de, ik, laat het zo zeggen, ik, ik heb leuker nieuws uh, gehad uh, om te vertellen. Ja, ja. ja. Hey, wij gaan in de gaan we lekker verder, want we hebben weer genoeg gepraat. Het weekend hebben we er even, even erbij gepakt. En ik heb voor jullie klaarstaan, uh, de Chainsmokers en uh, weer een Wynonna ook, met Hoop.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 Just hold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 Nou ja, ik kan, kan je wel even wat, wat laten horen ervan hoor. Weet je, zo, zo ben ik dan ook wel weer. Hè? Zo als ik ben. Ja, deel, ik deel, deel, deel ik dat even met je. Oké, okay, dat is mooi. Oh. oh, even zachter. Misschien dat je hem hiervan herkent. Of sterker nog. Even stukjes. Nee. Junkie XL. Uh, ja. De plaat mooi is dit. Even leuker misschien voor op de achtergrond. Maar um, Junkie XL die gaat een, die maakt dus een soundtrack voor de nieuwe Terminator film...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 Nee. Nee. Ja, oh, nee, ja, nee, nee, nee, nee, okay, nee. Ja, ik ben niet zo'n filmkijker. Het oh, maakt niet uit. Doorspronkelijke Terminators zijn ja, best wel... Ja, ja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 film. De, de Filminator. Nee. De Epic Epic Phil. Ja, dit is hem zeker wel. Ja, dit is echt, dit is gewoon... Oh, wacht even. Die ga je nog heel lang horen. Epic de Filminator. Oh, nou, nou de film... Ik, ik ga dat woord claimen. Ik ga dat woord claimen. En de Filminator, weet je waarom ik dat ga claimen? Dat is dus iemand die gewoon films verslindt. achter elkaar films kijkt. Netflix verslaafde.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 Heb yep. schrikkelijk. Nou ja, het, nou, ja, het in kan mijn blauwe. Kun er ook bij. Ja. Uh, <laughs> nou, die is voor jou. Die is voor jou. <laughs> Dit is mijne. Ik denk als we dat toch eens allemaal gaan terugzoeken de ergste versprekingen die we hebben gehad dan, dan wordt het. Echt ik op heel, heel erg. Uh, ja, we gaan in dus gaan we lekker verder naar een nieuwe plaat die ik heel graag aan jullie zou willen voorstellen. Ik heb hem uh, een week geleden al even aan. Ja, echt een, bijna een hele dag wel achter elkaar doorgeluisterd. Dus ik ben er best wel enthousiast over. Audio Jack uh, is de artiest en Inside My Head the original mix.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 <coughs> op plek 30 staat Don Diablo Emily Sande en Gucci Mane met survive. en een andere nieuwe binnenkomen ja, Patrick die stikt zich ook de moord, maar niet op de goede manier <coughs> oh, verschrikkelijk man dat is Kevin Fisher en Jack Back met 2000 Freaks Come Out, Ik kan een beetje over Patrick's outcome, outcoming toen hij uit de kast kwam oh, ik stik er echt bijna in ik ga eens even een slokje water nemen, ik ga jullie voorstellen aan de nieuwe nummer 29 van de Euro Breakdown Nou, alleen ben ik zeker niet. En ja, wat jullie net al gehoord hebben, ik stikte me net echt, echt de moord. Het sloeg helemaal nergens op. Het was hilarisch. Nou, dat was echt <laughs> gewoon erg. Ik zei het net, ik zei het net ook tegen, tegen Jonas. Jonas is ook in de studio. Ah, dat maakt niet uit. Maar ik, ik, ik zei het op een gegeven moment. We hebben toen uh, in de allereerste uitzending die ik heb gedaan met de Your Breakdown... had ik dus zo'nzelfde momentje. Dat ik me gewoon echt, echt helemaal de moord stikte. Ik moest dat nummer 1 aankondigen van die eerste week... En ik dacht dat ik kapot ging. Ik echt... Er, er zat iets in... Nou... Nah. Als, als ik een hobbel ingeslikt had. Ja. Nou... Nah. Het was echt gewoon... Het, het, was, het, was net, het, was, het was net zoals net. Het was gewoon echt... Epic fail. Ja, het was echt slecht, jongen. Dat is echt verschrikkelijk. Maar ja, gelukkig doen we het altijd beter, hè, uiteindelijk. Ja. Dus... Uh...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 Ah, Brigitte Cahendorp. Cahendorp, jeetje, dan. Jeetje. Oh, zij was toch van dat stukje, ik heb zo'n zwaar leven. Gewoon zo heel zwaar. zwaar. Ja. Het is schrikkelijk. Ik denk dat we volgens ja, maar eens maar gewoon moeten gaan, moeten gaan. Naar de Zwarte cross. In een tentje, vijf ja, dagen lang. Zeker of drie dagen, is het? Ja, of huren gewoon een caravan.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 Yeah <laughs>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 Every time you hear